Volgens RTV Noord-Holland wilde de automobilist achteruit bij het huis wegrijden, maar reed die per ongeluk vooruit. De vrouw stond voor haar huis en kwam onder de auto terecht. De bomaanslag woensdag op een bus met Israëliërs in Bulgarije werd gepleegd met drie kilo TNT. Die springstof zit onder meer in militaire bommen en wordt vaker gebruikt bij aanslagen. De identiteit van de dader is ook na DNA-onderzoek nog onduidelijk. Wel is volgens de autoriteiten zeker dat het geen Bulgaar was... Bij de zelfmoordaanslag kwamen behalve de dader vijf Israëlische toeristen en de Bulgaarse buschauffeur om. De Olympische vlam is gisteravond aangekomen in Londen. Vanuit een helikopter gleed een marinier met het vuur langs een touw naar beneden. Het vuur ging de afgelopen twee maanden Heel Groot-Brittannië door. Vannacht werd de vlam bewaard in de kluis waarin ook de Britse kroonjuwelen liggen. De komende dagen gaat het vuur door de 33 wijken van Londen. Vrijdag beginnen de Spelen. Het weer. Eerst nog vrij veel bewolking met zeer plaatselijk een lichte bui. Vanmiddag steeds meer zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanaf morgen droog en zonnig met maxima die oplopen naar 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven,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 De zevende finale gast in onze cocktail lounge is José Zepeda Varas. In een Chileens mijnwerkersdorp op 2000 meter hoogte, met een tot de verbeelding sprekende naam Inca de Oro, opende bebé José op 15 maart 1950 voor het eerst zijn oogjes. Hij ging naar school in de stad Copiapó en zette in 1967 zijn eerste schreden op het radiogebied. Zijn bloeiende carrière kwam abrupt tot stilstand... toen generaal Pinochet in 1973 de macht greep... en José als politiek gevangene achter de tralies belandde. Tweeënhalf jaar later stapte hij als balling in het vliegtuig... vluchtte naar Nederland, ronde in Utrecht... een universitaire studie journalistiek af en verwezenlijkte zijn droom bij de wereldomroep te gaan werken. Nu, 99, nee, 38 jaar later, zet hij zich nog steeds met hart en ziel in... voor de strijd van persvrijheid en handhaving van mensenrechten in Latijns-Amerika. Het is ons een waar genoegen om deze gedreven inspirator als gast aan u voor te stellen. Welkom, José Zepeda Varas. Goedemorgen, Nora. Goedemorgen. Het is een grote plezier hier aanwezig te zijn. Dat is vroeg fijn om te, te zijn. Ja, hoe was het om die Wekker zo vroeg te <laughs> horen gaan? Goed, eh, kan ik beginnen met een vraag? Tuurlijk, waar ja. Komt de journalist, waar komt? natuurlijk, hè? Ja. Waar komt jouw achternaam? Het lijkt me zo bijzonder. Een typische Nederlandse vrouw... met een hele bijzondere achternaam. Ja, want dan zit je ineens tegenover... laten we zeggen, Hollands welvaren. Redelijk blond en uh, breed geheukt en geschaald. <laughs> inderdaad, inderdaad. En totaal niet zigeunerachtig, donker, klein of... Uh, ja, mollig dan wel een heel klein beetje. Uh, het is een naam die zijn oorsprong waarschijnlijk vindt in Roemenië. Absoluut. Maar in de loop der jaren via Noord-Italië... Uh, naar Nederland is uh, geëmigreerd en gekomen dus. En dan heb ik het... Over 1766, en toen is er dus een familie Romanesco aangekomen in het Brabantse best, en ik ben zelf ook geboren en getogen in Brabant. Oh ja, ja, ja, dat was en ja. Goed, en dat is ook de enige vraag die jij gaat stellen. Interdaad, Vandaag interdaad. Dat even... Is dat is, is, is, ja, is die verleiding moeilijk te weerstaan om, om zelf? Misschien wel het, het, meteen het gesprek te beginnen... de vragen te stellen in plaats van degene te zijn die geïnterviewd wordt. Nee, omdat het was zeer nieuwsgierig over de achternaam. Ik ben zo gewend aan, aan gewone Nederlandse namen de Fries enzovoort. En, en, en plotseling komen ja, Nora... Eh. God, oh, God, oh God. Dat vind ik hele bijzonder in hem. Ja, nou, ik ben er zelf ook heel blij mee. Ik ben uh, getrouwd en mijn uh, man vond het vreemd dat ik niet zijn naam aannam. Ik heb toen gezegd: het kan ook anders. Tuurlijk. Jij kunt ook meneer Romanesco gaan heten. En toen heeft hij mij medegedeeld dat hij uh, heeft een garage heeft. Dat wanneer hij zou opnemen met uh, uh, het bericht: uh, Goedemorgen met garage Romanesco. Dat dat waarschijnlijk wat de mafioso zou klinken. Dat vind ik alleen maar uh, goed, omdat uh, ik gebruik meestal ook mijn uh, tweede achternaam: uh, uh, Varas. Ja. Dus uh, Varas schrijf je met een kleine V. En um, omdat de naam van mijn moeder is. En dat vind ik uh, terecht dat ik uh, moet altijd uh, Varas noemen omdat je uit je moeder geboren bent? Of heb je een betere band altijd gehad met je moeder? Nou, voor verschillende redenen. Eh, mijn moeder is heel eh, is jong overleden. 39, ja. Ja, en eh, ik heb de kans niet gehad om van mijn moeder te genieten zoals ik wou. Ik heb eh, altijd langs 16 jaar alleen maar liefde gekregen. En ik heb de kans niet om, om liefde te geven. En eh, ja, die vind ik eh, verschrikkelijk jammer en... Eh, ik heb alleen maar grote en mooie herinneringen van mijn moeder. Was en is een prachtige dan, vrouw. Varas is dan om die naam dus juist meer te gebruiken dan Zepeda? Nee, Bede, de, Bede, een, een... Bede, Ik ben trots op Bede. Ja, Zepeda maar... is mijn vader en, en Varas ja. is mijn moeder. Ja. Maar dat is een soort eerbetoon, dus om iets in te halen. Inderdaad. Wat eigenlijk niet in te halen valt natuurlijk. Maar nee, een mooie dat polling. kan niet. Hé, helaas. Ja. Maar dat doe ik graag, ja. 39 is heel erg jong, dus ik vroeg mij af... Um, je bent geboren en getogen in, in Chili. Ja. En pas in, uh, in 1973 uh, kwam je dus als politiek gevangene in het cachot terecht, terecht zullen we maar zeggen. Ja. Maar um, daarvoor natuurlijk in je gezin opgegroeid. 39, was dat. Wat, wat was de aanleiding van haar overlijden? Was dat de armoede of, of was er iets heel anders aan de hand? Nee, ze had een, een, een, een, een ziekte die nu. Eigenlijk via polykliniek eh, wordt opgelost. Hij eh, had een, een soort trombosis in zijn hart. Nu wordt over. Eh, ja, in, twee, in twee uur lang wordt een, een soort operatie. Eh, en daar wordt, eh, dan word je gezond. Maar eh, in die tijd. Eh, mijn moeder in 1966. had die kans niet gekregen. In kopje eh, po. best bestaat ook niet eh, in die tijd eh, de mogelijkheden om, eh, om die soort operaties te doen. Dus eh, ik denk dat is de consequentie van de eh, armoede... en de consequentie van niet genoeg ontwikkelen land. Eh, dat was eh, mijn moeder een slachtoffer van. Want zou het hier in Nederland in 1966 gebeurd zijn, heb jij het vermoeden... dat je Geen moeder waarschijnlijk hadden. wel ja, Het had kunnen ja. worden... No. 16 en dan je moeder verliezen, dat, dat lijkt mij. Ik bedoel, ik was 36 en ik vond dat beter. vreselijk. ik denk als dat gebeurt, word je op dat moment volwassen. Zeer ja. snel, van een dag naar de andere eh, ben je geen jonge man meer. En dan realiseer je dat hoe fragiel is het leven en hoe makkelijk kan eh, de moeder weggaan voor altijd. Heeft het dan ook voordelen gehad? Juist omdat je zo snel volwassen werd. Dat je veel sneller wist te dealen met de dingen die jou in het leven geserveerd zouden worden. Als dat zo is, weet ik niet precies. Ik zie alleen maar de slechte kanten. Ja. Ik denk dat eh, eh, iedereen heeft een moeder nodig. Eh, en mijn moeder heeft me geleerd... Ik was een, een kleine kind die er ziek was toen ik klein was. Hij eh, heeft me geleerd eh, eh, lezen... Eh, voor ik naar de school ging. En hij eh, mij ook eh, veel korte verhalen verteld. En daar komt mijn eh, passie voor eh, radio, voor eh, gerichten, eh, voor literatuur. Dat geef ik alleen aan mijn, mijn moeder te bedanken. Dus eh, daarom speelt zo groot en een grote en bijzondere rol. Hoor jij haar stem nog? Eh, ja, denk ik wel. En ik zie ook zijn gezichten van volle liefde... en vertellen mooie verhalen. En misschien daarom probeer ik ook via de radio... ook mooie verhalen te vertellen. En toen ik zeven was... dat was mijn eerste contact met de radio. Ik ging met mijn moeder met een, een korte broek, hè. en dan ging eh, Pepe, eh, Pepito, de ging Pepito, naar de radio. Ja, Pepito, is komt het vandaan? José is gewoon <laughs> ja. José. Ale ja. José heette Pepe. En, eh, eh, en dus eh, op de vriendelijke en liefde manier zeg je Pepito en dan ging de moeder met Pepito eh, die kan eh, eh, gedichten eh, zeggen via de, via de radio via de lokale radiostation en kreeg je bepaalde cadeaus eh, je weet het, een bon voor iets of eh, een, eh, een kaart voor de, voor de bioscoop enzovoort en dus ik ben heel vroeg contact gehad met de microfoon kun je nog zo'n gedichtje herinneren? Kan je er nog één zeggen in, in jouw prachtige Spaans taalgebruik? Ja. Nou, ik zal alleen een... In, in, uh, ik weet niet of je een cadeau krijgt, maar uh, dat denken we nog na. Maar daar. zeg het maar. <laughs> maar ja. uh, nee, er is een, een van de bekende uh, gedichten van Pablo Neruda... de Nobelprijs uh, uh, van Literatuur heeft poema 20 dat in is een liefde gedicht en iedereen weet dat als jij begint dat te zeggen in het Spaans, de hele publiek doet ook mee en die zegt: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ik wil hele triste gedichten schrijven vanavond. Escribir, eh, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Nu moet je me even de vertaling erbij geven. Eh, de, de nacht is eh, vol met de sterren. En, eh, en, eh, en, de, en de sterren... Eh, hoe heet dat? Eh, stralen? Stralen, eh, na, ja, naar de aard. Enzovoort. Ik zie Pepeetje al helemaal gaan in zijn korte broekje. Oh, ja. ja. Wat, Mooie tijd was dat. Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> ja. wel, welke... Maar geluk. Ja. En dat vind ik zo bijzonder in het leven. En dat is de perfecte bewijs, denk ik. Dat geluk geeft meestal bijna te maken met geld. En met kleine detail. Iemand die tegen jou zegt, ik ben met jou. Eh, zeg maar iets leuks. En dan ben je gelukkig. Gelukkig is... Eh, Eén moment in het leven, of veel momenten in het leven, zeg maar. Maar denk jij dan ook dat we in de loop van uh, de jaren en de decennia... het geluk te veel afhankelijk hebben gemaakt... van uh, economisch welvaren en financiële uh, voorspoed? Nu leven we in een tijd waar uh, alles heeft uh, met uh, geld te maken. En, uh, maar is er is een moment in de geschiedenis. Ik, ik denk dat er komen andere momenten. Dit is een slechte moment. Eh, geld, geld, geld. Alles moet eh, eh, met cijfer te maken. Eh. Een radioprogramma is eh, mooi als maar te eh, duur. Eh, als meer eh, dan 100.000 mensen naar luisteren. Oh, geeft niet je. met een goud te maken. Nee, geeft met hoeveel mensen naar luisteren. En, en dat is zo verkeerd. Ik, eh, ik heb een anekdote. Eh, kan ik aan jou vertellen. Ja, jij mag Wat, je mag dat vertellen. Ik wil graag. Ik wil graag. Eh, eh, aan jou eh, laten zien hoe ik denk op, op, op, op deze momenten van, van de wereld. Eh, er is een, een man, een nacht, onder een eh, paal lantaarn is aan het zoeken. En plotseling komt een politieman en die zegt, meneer, ja, ik ben niet aan het zoeken, ik heb mijn eh, sleutel van het huis eh, verloren. En u hebt hier verloren. Nee, zegt die man, ik heb daar 300 meter verder verloren, maar hier, er is meer licht. En dat is het probleem van de wereld. Bij we zoeken op de verkeerde plek. Omdat wij denken dat dat de goede plek is. Met bepaalde woorden. Nieuw, bijvoorbeeld. Alles wat nieuw is, is prachtig. Is mooi, is, is, is geweldig. Maar wat nieuw? Er zijn ook bepaalde aspecten in het leven die van vroeger waren. Die zijn ook en die blijven belangrijk. Zoals een programma als deze, die je praat... En eh, je hoort een verhaal, eh, de, het leven van iemand, dat vind ik wel belangrijk. Dat, vind ik, eh, dat moeten wij van een of andere manier een combinatie maken van mijn verleden tijd en van nu. Je hebt geen toekomst als je niet aan het verleden denkt. En jij bent eigenlijk helemaal niet meer zo heel erg nieuw, want je bent geboren op 15 maart 1950. Ik ben heel oud. Ja. En toch ben je heel erg mooi, hè? Dus ondanks <laughs> dat oordeel dat we dan nu ja. hebben. Want, want laten we heel even nog teruggaan naar die, kleine, naar die kleine pp. Want ik ben zo benieuwd. Je bent opgegroeid in Chili in een arm gezin, 2000 meter hoogte. Ja, voor een klein die mijn. De eerste vijf jaar, ja. ja, die ja. Is de eerste vijf jaar. Het is, is een bijvoorbeeld... hele arme eh, eh, dorp, eh, eigenlijk. Wat, wat is de eerste geur of de eerste smaak of, of, of de eerste... Uh, ja, herinnering die je hebt als kind. Kun je daar iets over zeggen? Mijn, mijn vader eh, was de chef van de postkantoor eh, van het Dorp. En hij was ook de directeur van de bioscoop. Maar de bioscoop was een hele bijzondere bioscoop. Omdat eh, overdag eh, was gewoon een zaal die wordt gebruikt voor andere doelen. Eh, Lesgeven. Of een, een danszaal en enzovoort. En s'avonds, en ieder of zeven, dus eh, komen bepaalde stoelen daar. En, eh, en dan eh, begint de film en meestal in, in, in uh, zwart-wit. En die was een film die draait in twee bioscopen. Eentje daar in Oro, dus mijn dorp. En eh, 30 kilometer verder was een andere dorp, dat wordt ook dezelfde film. En wat leuk was dat. <laughs> Eh, dus die waren toen de eh, rollen van de film, eh? en twee rollen. En dus eh, de eerste rol was al getond eh, 30 kilometer verder en begint hier. Maar soms waren problemen eh, in, in de andere dorp, dus de tweede rol kwam later. Nou, maar niemand maakt problemen. Die ging naar buiten en roken en naar de weg kijken en toen plotseling kwam een kleine f. Vrachtwagen, oh daar komt, daar komt, daar komt de tweede film. Dat is mijn eerste herinnering. Ik ben een gek op film ook trouwens. En je, jouw vader exploiteerde dan de bioscoop? Ja, die hij, was, hij was niet eigenaar, maar hij was zeg maar ja, de functionaris die verantwoordelijk was voor de bioscoop, ja. En dan, dan als zevenjarig jongetje, hè, dus, dus uh, PP wordt ja. dan... Zo langzaam, wanneer heette je dan José? Wanneer uh, is dat koosnaampje voorbij, PP? Nee, uh, uh, alle José, en Pepe. Sowieso. Is Sowieso. Ook, zo, dus zo, dus zo. moet ik tegen jou Pepe zeggen? Ja, nee, maar natuurlijk. Oh, Iedereen zegt Pepe bij de wereld. Ja, Rob, u dus. rijdt. <laughs> u luistert hier op Radio 1 bij Nachtvluchten. In dit geval dus naar Pepe, Zepeda Alvaras. Dus niet José. Ja. Uh, dan, dan groeit dat manneke dat groeit op. Uh, dat eerste beeld van, van, van, die, uh, fi, van dat filmblik wat aankomt. Ja. Uh, je moeder, heb je een hele goede band mee? Uh, broertjes en zusjes? Ik heb eh, eh, één broer en twee zusjes. En eh, ah, ik heb een zo bijzondere van met mijn broer. Ik, eh, ik kan vertellen en ik ben zo trots op. Um, ik heb nooit in mijn leven een discussie of een ruzie met mijn broer. Dat vind ik heel bijzonder. Dat viel een, een record Eh. Uh, en maar dan ben... moet ik ook zeggen dat het me niet makkelijk lijkt om met jou ruzie te krijgen. Is dat zo? Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik heb nooit met je jij gewerkt. Zit, jij zit er verkeerd. <laughs> <laughs> nee, nee, niet makkelijk, maar eh, ik ben zoals eh, alle mensen die in de media werken ook eh, zeer gevoelig. Eh, dat zijn bij gevoelige mensen. En soms als wij het eh, niet goed vinden of gaat het niet zoals wij willen, eh, we worden niet blij. Maar dat heb niet zo vaak. Maar ik heb mijn broer. Eh, ik ben ook in de gevangenis met mijn broer geweest. Ja, wat maakt die band zo speciaal? Waarom is dat zo, denk je? Hij is eh, twee jaar eh, jonger dan ik. Eh, wij hebben eh, in een arme familie eh, samen veel gespeeld. Eh, en dat maakt een grote band. Als je elke dag bezig bent met het spelletje met jouw broer. En dan. Eh, de, de grootste moment was toen wij tweeënhalf jaar samen elke dag praten... in dezelfde cel eh, in de gevangenis enzovoort. Wij zijn samen naar Nederland gekomen. hij is tien jaar hier gewoond. En uh, dit is de eerste keer dat hij uh, in Chile is en, uh, en ik in, in Nederland. Maar ik zie bijna elke jaar. En uh, die blijven en, uh, een van mijn grote liefden in, in, de, in dit leven, ja. Daar komen we zo natuurlijk nog over te spreken... over die tijd in de gevangenis. Maar we gaan ietsje te snel nu. Want ik wil nog even naar het moment. Dus eh, Twee zusjes, een broer. Met dat broertje had je dus ja, eigenlijk echt, al ja. een hele goede band... omdat je heel veel met hem speelde. Um, dan je eerste momenten voor de radio. Wist je toen al als manneke... dat dat misschien je toekomst zou zijn? Om te nee. werken voor een andere Nee, nee. Had en ik wou in ambities? het begin ook niet. Omdat hij ging... Uh, toen ik student was, hadden wij een, een, een lotto gemaakt. En eh, ik was, zeg het maar, een, een, een vertegenwoordiger van, van de cursus. En wij gingen naar de radio even de lotto maken. En toen afgelopen was, tien minuten, de directeur van de radio roept mij en zei... Pepe, ik heb een mooie stem. Wil je niet voor ons werken? En ik heb nee gezegd. Ik heb geen zin. Ik was toen... 16, 17 jaar, ik had geen, geen zin in radio te werken. Ik had uh, andere doelen in mijn leven. Maar wat waren die andere doelen toen? Studeren. Uh, uh... Meisjes misschien ook zo, dat je denkt... Oh, dat altijd. begint interessant te worden. Altijd. Oh, altijd. <laughs> nee, natuurlijk was het begin zeg maar, van de jeugd. Dus ja, meisjes ook, dus interessant. En dan uh, twee of drie maanden later uh, ging ik uh, uh, weer naar de radio... En toen praat weer die meneer met mij en die zegt... ja, maar ik wil graag aan jou een voorstel maken. Ik wil graag dat je half uurtje per dag doet... van twee, totaal of drie, een lichte muziekprogramma. En je krijgt zoveel geld. Nou, Nora, die was zoveel geld dat ik kan niet nee zeggen. <lacht> dus eh, zo is het begonnen, zeg maar. Zeer toevallig. En eh, langzaam, eh, de half uurtje wordt één uur... en de één uur wordt twee uur... en een eh, eh, aantal jaren later wordt het eh, een, een volle ban. Die heb ik nooit losgelaten. kan ik niet, denk ik. Maar de ontwikkeling van, uh, laten we zeggen, een half uurtje... met een, een, een muziekje mm -hmm. en misschien een praatje... maar dan de ontwikkeling naar, laten we zeggen... de journalistieke kant van het radiomaken. Ja. Hoe heb je die gemaakt, die ontwikkeling Tussen uh, 1970 en 1973. Tussen de, de regering van Salvador Allende. Dat was een... een Mooie een, tijd. Een, ja, maar met veel passie en hoop en illusies en dromen... En, en dan ben je direct betrokken met de eh, politiek, eh, sociale aspecten. We hebben zo so veel initiatieven eh, eh, via de radio eh, gemaakt. Die de kleine radiostation wordt zo populair om een bepaald moment, eh, dat eh, iedereen toen problemen waren, ging alleen maar naar de radio waren. Het was een soort centrum voor eh, discussies, voor debat, eh, voor solidariteit enzovoort. Uh, en dan heb ik uh, vele journalistieke werken uh, gedaan. Dus dat heb je eigenlijk puur op de werkvloer... heb je je dat eigen gemaakt? Je bent niet nog een extra opleiding daar gaan volgen? Nee. nee. Maar Ik dat ben bij de universiteit geweest... maar ik heb geen speciale journalistieke toen uh, gedaan. En ja... Uh, ik heb alles geleerd in, in, in, in zo'n kleine radiostation. En soms ook als je even achteraf keek, ook op de verkeerde manier. We waren te veel betrokken, zeg het maar. Niet neutraal maar haar... genoeg bedoeld? Nee, je? absoluut niet. Nee, nee dat was <laughs> geen tijd voor neutraliteit toen. Uh, ik vind, jammer nu als je de analyse maakt, maar toen was je heel jong en je was uh, zeer revolutionair en je wilde. Uh, uh, en je was minder tolerant eigenlijk. En, en waarschijnlijk ook heel hoopvol, inderdaad, wat je eerder zei gestemd. Ja. Met betrekking tot, tot het aantreden van Allende. En, ja. en, en dus nu gaat het land de ontwikkeling in de Ja, Maar die we allemaal de, de, de hele situatie maakt je eh, eh, vraag aan jou eh, dat jij voor een, eh, zeg maar, voor een partij kiest. Eh? En eh, ja, dat is, eh, dat is jammer. Ik zie nu al, ook in Latijns-Amerika, hoe gepolariseerde eh, maatschappijen. En dat betekent dat we niet zo veel hebben in het zin van eh, tolerantie, democratie enzovoort. En daarom vind ik zo belangrijk de rol van een media die probeert via zijn programma te laten zien dat pluraliteit, democratie, zeer belangrijk zijn. En zijn aspecten die kan je niet zomaar zonder kritiek weglaten. Ja, en dus alle kanten van een situatie belichten. Om mensen zelf hun eigen mening en, te en laten vormen. Precies. En, en, en alle kanten laten horen ook. En dat, en dat, dat probeer ik maar, de laatste 36 jaar bij de virotomroep te doen. En, en, wordt, en wordt soms goed gewaardeerd door mensen die echt in de democratie geloven. En soms krijg je kritiek van de linkse eh, vleugel. Of krijg je kritiek van de rechtervleugel. vleugel. Maar dat betekent dat je goed bezig bent. Ja, wanneer je niks hoort aan kritiek, oh, dan ben je waarschijnlijk niet meer zo goed. Dat weet je toch? De ja. slechte die kan gebeuren aan een uh, journalist, is dat niemand over jou praat. Ja, of het nou negatief of positief. Precies. Is. Ja. Precies. Ja. Ik ga je Pepe noemen, Pepe Zepeda Varas. Hier uh te -huh. gast bij ons, werkzaam bij uh, Radio Nederland Wereldomroep, al 36 jaar dus. Ja. Um, we gaan het zo meteen hebben over die omslag in 1973. Want... De manier waarop je uiteindelijk ook nog dat radiostation hebt overgenomen met alle andere medewerkers is ook heel erg bijzonder. Eigenlijk. Maar daarna komt dus de omslag. Maar ik wil heel even terug naar je geboortedag. Omdat wij altijd proberen, uh, nou sowieso even de aandacht te trekken van co-pilot Barbara Albert. Want ik denk ja. dat jij een koffietje wil. Heel graag. Ja, een koffietje. Wat voor koffie had je eigenlijk? Oh, Gewone koffie niet. met alles. Ja, iets uit zo'n apparaat. Ja. Ja, um, wat wij dus altijd doen is dat wij in het uh, Nederlands Archief voor Beeld en Geluid op zoek gaan naar een, uh, een fragment. Hetgeen is uitgezonden precies op jouw geboortedatum. En in jouw geval is dat 15 maart 1950. Ja. Vissen, zeg ik dan. Vissen? Ja. Mooie mensen, hè? Ja. Oh ja, en als u mee wilt kijken om te zien hoe mooi inderdaad PP is, helaas niet in korte broek. Dat is te lang geleden. Dan kunt u kijken via radio 1.nl, want onze webcam staat aan, als die het doet tenminste. Um, PP, ik heb inderdaad een, een fragment gevonden, uitgezonden. Op jouw geboortedatum. En ja, dat gaat over China. Daar is het natuurlijk ook niet altijd even nee, rustig geweest. Nee, maar interessant. Dus ik vond het wel heel erg mooi. Even tuurlijk, om tuurlijk. Uh, Want daar gaat het dan even uh, om de strijd uh, ja. tussen uh, de politieke kanten. En uh, daarvan wordt uh, verslag gedaan. Of eigenlijk uh, daarvan wordt iets uh, verteld door, schrik niet, Baron R.F. van Beieren van Voshol. En deze baron had enige maanden in China vertoefd. en was ja. dus vervolgens de aangewezen figuur om in een uitzending daar iets over te zeggen. Dus we gaan even heel kort terug naar jouw geboortedatum. José, zeg ik even, Zepeda 15 maart 1950, een bijdrage van de NCRV. Het geweldige China wordt al jaren en jaren geteisterd en verscheurd. door een ontzettende strijd die voor land en volk slechts nadelig kan zijn. De Nederlandse ambassadeur in China, zijn excellentie Baron van aarsen van Voshol. ...heeft zowel de regering van Chiang Kai-shek als die van Mao Zedong, ...dus de nationalistische en de communistische meegemaakt... ...en is dus in staat om de aspecten van beide partijen te belichten. En, excellentie, u zit nu tegenover ons voor de microfoon... ...en daarom wil ik u vragen ons uiteen te willen zetten... ...welke mogelijkheden zich voordoen voor China... ...nu het grotendeels is bezet door de legers van Mao Zedong. De vraag die u stelt met betrekking tot het Chinese probleem, namelijk hoe het communisme al daar zich verder zal ontwikkelen, deze vraag houdt de gemoederen in een groot deel van de wereld bezig. Zal men daar op den duur krijgen een Russisch of een Chinees communisme? Tenzij men over profetische gaven beschikt, is het niet mogelijk op die vraag een antwoord te geven. Het voorspellen van de toekomst is in China zelfs nog moeilijker dan in andere landen, omdat de geschiedenis heeft geleerd dat in dat land maar al te dikwijls het onverwachte geschiet. Al zal ik mij derhalve niet aan een voorspelling wagen, ik ben wel in staat uit eigen ervaring een en ander mee te delen wat tot een beter begrip van het Chinese probleem zou kunnen bijdragen. Ik zal dan beginnen met u zeer in het kort een beeld te geven van de toestand die ik gedurende vijf maanden onder communistisch bewind in Nanking, de hoofdstad van China, heb beleefd. Ja, en dat betoog laten we dan nu even achterwege. Want dat duurt nog zo'n 11 uh, tot 12 minuten. En dat vind ik een <laughs> beetje zonde van mijn uh, tijd met Pepe uh, zepeda Vargas. Dit was een historisch fragment uitgezonden op jouw geboortedatum 15 maart 1950. Nou, van China was heel moeilijk te voorspellen wat er in het land zou gebeuren. Ik denk dat dat van Chili ook wel heel erg moeilijk te voorspellen was. Want ik neem aan dat bij uh, het aantreden van Allende... jullie allemaal hoopvol gestemd waren en jullie ook echt dachten... Nu gaan we die nieuwe toekomst in. Was ja. Pinochet te verwachten geweest? Waren er signalen Hoe vanaf, heb jij dat beleefd? Ik denk dat eh, vanaf die eerste moment wisten wij dat eh, er was een grote oppositie tegen Allende dus Er was een, een socialistische man die kon via de stemmen voor de eerste keer in de geschiedenis in de macht. Eh? Normaal was een revolutie. En, eh, gewapende conflicten enzovoort. En, en daar komen de linkse bewegen in de macht. Maar hier niet, kom via de stemmen, op democratische manier. En eh, van die eerste momenten was een oppositie in Chile, was de oppositie van de Verenigde Staten. Dus wij wisten dat een moeilijke tijd eh, eh, zal komen. Maar wij dachten nooit aan een stadgreep. Wij waren zo gewend aan de democratie dat we hadden, nou, dit is voor altijd, dat kan niet misgaan. Maar het is toch eh, misgegaan. En eh, hoe kan je zo naïef zijn? Hè? Die 11 september 1973. Ik ben eh, begonnen met de uitzending om acht uur in de ochtend. Toen was zeg maar, de complot in actie, overal in het land. En er zijn eh, vier militairen naar de, naar de radiostation gegaan... om mij te vragen dat ik moet stoppen met de uitzending. Omdat ik roep de mensen... Vechten voor de democratie, naar de plein te gaan enzovoort. En ik heb tegen de militairen gezegd: nee, uh, Nou, uh, jullie moeten weggaan, uh, dit is een, een vrije land en, uh, en ik ga verder met de uitzending. Twee uur later is dezelfde uh, vier mensen gekomen, maar wel met mijn trajeur. Dat was een hele belangrijke argument om te stoppen. En dat zijn we naar huis gegaan. En, uh, en uh, na een dag wisten wij dat hoe verschrikkelijk. Uh, de staatgreep aan de gang was. En dat heeft tot gevolg gehad dat, dat jij en die betreffende broer, waar je uh, het ja. zo goed mee kunt, kunt vinden en waarmee je naar Nederland bent gekomen, dat jullie werden opgepakt en jullie hebben 2,5 jaar in de gevangenis vastgezeten. gezeten. Ja, vanaf 25 uh, september 1973 tot uh, 18 februari 1976. Maar die data staan dus gewoon gegrift in. In je hart, in je ziel, in je hoofd. Dat kan je niet, dat... Dat kan je niet vergeten. Die, die ervaring. Is... Wat gebeurde er? Ze komen binnen en... Ze, komen... ze zijn uh... al met mitrailleurs langs geweest. Ja, stopt je uitzending ja. en je denkt, nou... Maar toen gearresteerd werden, bij de politie gearresteerd. En uh, mijn broer is naar de militaire kazerne uh, gebracht. En ik naar, de, naar een huis waar ik... Uh, uh, heb ik van alles gekregen. Zeg het maar. Meestal elektriciteit en enzovoort. Je hebt het nu over folteringen? Ja. ja eh, want Je zegt, ik heb van alles gekregen. Dan denk ik, oh, je je ja, kwam binnen en je da, kreeg da, ook een ontbijt da, geserveerd, da, da, da, maar... Ja, dat bedoel ik. Het eh, ja. waren eh, natuurlijke verschrikkelijke momenten. En Wat wilden ze van je? Dat was een combinatie van... Eh, ze zoeken informatie. Als eh, iets aan de gang was, een complot, een eh, wapen. Maar meestal een soort wrak. Een bekende figuur, een jonge vent... die een soort symbolisch in de stad... van een regering, van een agenda. bij eh, eh, moeten kapotmaken. Dat was de bedoeling, denk ik. Met, met iedereen, eh, ook in de gevangenis... dan proberen ze aan jou kapot maken. En daarom vind ik eh, zo belangrijk wat is nagebeurd. Toen wij in de wallingschap komen... Wij, wij dachten, nou, wat zullen wij doen? Je kan Want voor het leven... Keuze, ik onderbreek je heel ja, eventjes, zeker. Uh, José. Die keuze die werd je op een bepaald moment voorgelegd. We ja. hebben het eigenlijk dus niet eens heel intens gehad over de gruwelijkheden. Hè? Want ik kan me zo voorstellen dat er heel veel te vertellen valt... Ik heb over geen probleem, maar weet je, dat kan ik een, een verkeerde beel geven. Dat, oh, die arme PP en die arme slachtoffer, en dat wil ik niet hebben. Uh, uh, niemand wil dat. liever niet. Maar maar is toch gebeurd enzovoort. En dat is een feit. Dus moet afgezegd En dat is de bewijs dat eh, eh, de mensen zijn eh, in een staat... in bepaalde momenten om alles te doen. En dan kent Europa er goed, toch? Over de, als je praat over de Tweede Wereldoorlog. En als je naar jezelf kijkt, doordat je dit hebt meegemaakt... en dus ook hebt gezien waar mensen toe in staat zijn... kun jij dan ook voor jezelf denken ik zou misschien ook over grenzen heen kunnen gaan? Nee. Of denk je juist, dat kan ik niet meer, want ik heb precies het nu zelf daarom, meegemaakt? Precies daarom kan ik niet. Precies daarom vecht ik voor de rechten van de mens. Is de huwelijk... Is de... Is de, is de, eh, de, de verschrikkelijke momenten die heb je gehad. dat is een soort kracht die geeft aan jou... Eh, om om dit te doen, om, om voor de rechten van de mensen... of voor de democratie te, sp te spreken. En dat is een typische weg voor een slachtoffer van deze soorten situaties. Ook, kijk maar eh, de mensen eh, die, die in de concentratiekamp zijn. Wat doen zij na de concentratiekamp? Getuigen, praten over, vertellen de, aan de nieuwe generatie. Dan doen zij. En, en, en dat is de rol eigenlijk. Dus een slachtoffer... Wat een soort wasschuwen aan de wereld, wat kan gebeuren, maar dan ben je dus ook een slachtoffer. Ook al wil je niet in die rol natuurlijk blijven ja. zitten. Of het daar eindeloos op die manier over hebben. Maar je bent dus eigenlijk een slachtoffer. Um, niet in staat om te veranderen in dader. Dat is wel wat je ermee zegt. Ja, precies. Ja. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, vind, ik vind dat je eh, op dat moment maakt je een keuze. Er zijn twee mogelijkheden. Of drie. Je kan zeggen, ik wil graag braak. Dat kan ik niet. Ik ben een zeer christelijke opleiding gehad. Dat is absoluut voor mij verboden. Je kan ook zeggen, ik zal mijn frustratie voor altijd hebben. En dat doen bepaalde mensen. Hè. Ze leren niet de taal. Ze werken niet in Nederland of andere land. Ze gaan alleen maar met Chilenen. Ze eten maar alleen maar Chilese eten. En daar leef je nog in het verleden. Leef je nog in de afschuwelijke momenten. Of kan je zeggen, nee, en dat vind ik de beste weg... Eh, ik zal bewijzen, precies aan die mensen... dat wij zijn beter dan, dan jullie. En, en wij maken van deze moment een les... die moeten wij niet alleen voor ons gebruiken, maar ook voor de anderen. Je gaat eigenlijk dat moment ten voordeel keren. Ja, precies. De dood van je moeder kun je niet ten voordeel keren door te zeggen... ik ben zo snel volwassen geworden. Hè? Ja. Het is alleen maar negatief, een ja. gevoel. Maar dit ga je ten voordeel keren door iemand te zijn... en aan te tonen dat het anders kan. Alle, alle krachten moet je gebruiken voor, voor andere doelen... Dan, dan voor de slechte doelen, zeg maar. Laten we even teruggaan naar dat moment, inderdaad. Um, Jou en jouw broer werd de keuze voorgelegd of je blijft uh, in, de in de gevangenis zitten... of je, of gaat, uh... je gaat in ballingschap. Ja. En toen mocht je kiezen uit Oostenrijk en Nederland. Ja. De, de, hoe, kun je je nog herinneren hoe dat.? Zijn ze bij je binnengekomen en gezegd. Nou, uh, José Zé Varas, uh, dat bent u? Ja. Nou, we hebben twee voorstellen. Of u uh, blijft hier gewoon zitten. of u rot op. En we hebben twee landen uitgekozen. Is nee, dat we de, nee, we hebben in de krant gelezen. In de oh, krant staat een, een tekst. die zegt nou. de, de mensen in de, in de gevangenis zitten. kunnen dit, de, deze mogelijkheden krijgen. in de ballingschap te gaan. En dus we hebben gezegd. nou, we willen graag in de ballingschap. We praten met, met de autoriteit van de gevangenis. En dan kregen wij twee visas. Eén van Oostenrijk en één van Nederland. En omdat na 2,5 jaar wij waren niet 100%, procent. Hè? Ik Och, was geen gek genoeg. <laughs> Dat is heel <laughs> vreemd. Heb, maar maar hoe, hoeveel procent was je wel na 2,5 jaar? Als je zegt tussen de 0 en de 10: Geestelijk en lichamelijk. Waar zit je dan? Zeven. 7. Ja. Dat, dat, dat valt me nog mee. Ja, tuurlijk. Nee, ik zeg maar een grapje. Maar, nee, maar het eh, was wel een serieuze vraag. Ja, nee, maar het eh, is ook een serieuze woord. Ik was zeven. Ja? Ja. En je broer? Acht en half. Zo. Ja. Tien is een, Mijn broer is. Best, is he, mijn broer is. De de duidelijkheid. Uh, ja, mijn broer is. Uh, in psychologische problemen gekomen pas acht jaar geleden. Acht jaar geleden. Dat Veel tijd, hè? Heel bijzonder, zo bijzonder ja. ja. Ja, ze was op be bepaalde moment, ze uh, ging wel mee een uur of drie in de nacht. En als mijn broer wel op die tijd is, toch iets aan de hand. En die zegt, uh, Pepe, geloof je of niet? Maar uh, nu komt hij. Nu heb ik problemen. mee En ik ga naar de psycholoog. Ja, zo gaat het. Maar het. dat vind ik al een 8,5 waard. Dat hij jou belt s'nachts om drie uur. En dat hij vervolgens zegt, nu komt hij. En daaraan toevoegt, en ik ga naar de psycholoog. Ja. Dan heb je opnieuw toch een 8,5. Voor, voor je hoedanigheid. Waar ja. je beslissingen neemt. Ja, doet, ja precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus jij was een 7. Hij een 8,5. Ja. Toen. En dan krijg je voorgelegd Nederland, Oostenrijk. Oh. Ja. En ik eh, Daarom zeg ik, ik was geen OG. En ik zeg tegen mijn broer, keek Linko Jan. Ik wil heel graag naar Nederland gaan. Om daar... Daar staat de wereldomroep en ik wil graag daar proberen te werken. En mijn broer zei, ja, voor mij mag het niet zoveel uit. Dus. Prima, dan gaan we naar Nederland. En uh, het is gelukt. We zijn in februari hier gekomen. En ik ben als freelance begonnen bij de wereldomroep. Kijk eens aan, 11 september 76. Echt waar? Nachtdienst van 9 tot half 6. Ja, ik heb de contracten nog. Dat, wa dat was net wat Oost, ik al gaan toeval, vragen. Of van dat contract, een ongelooflijk, ja, ja. Dat was in een contract per, per jij, nacht. Ja. Ja. Geloof jij in toeval of geloof jij dat heel veel dingen voorbestemd zijn? Want je bent, je zei het eerder in het gesprek, uh, christelijk. Dus, dus je zou niet eens kunnen bedenken dat je wraak neemt op ja. mensen. Daar ben je dan uh, te gelovig of te, te goed gelovig voor. Uh, voorbestemd? In, ja, voorbestemming, toeval. Hoe, hoe zit dat bij jou? Ik heb een tante. Die zegt, eh, na een aantal jaren... toen ik bij de wereldomroep en werkte enzovoort... en mijn broer wordt ook eh, zeer populair... hij was eh, later, mijn broer in Chili eh, vice-minister van de politie geworden. Dat is ook een prachtig moment. <laughs> en eh, mijn tante eh, geloof en ik wil ook graag geloven... dat eh, mijn moeder zorg eh, voor ons... vanaf ergens dat wij een goede leven kregen. Ik wil graag geloven... Als, misschien is het absoluut niet waar, natuurlijk. Ik ben ook zeer realistisch. Maar het klinkt mooi. Het klinkt, ja, mooi. Het, het klinkt warmhartig en, en je kunt er ook heel veel uh, troost aan ontlenen, lijkt mij. Ja. Maar geloof jij dan even. Uh, maar voor we stemden, van, geloof de, ik wel. Ja. Ja? ja, geloof ik wel. Ik, maar ik, leven ik... na de dood, want dat zou betekenen dat je moeder daar dus ergens uh, op die nee. eeuwige jachtvelden. Nee, is. dat geloof ik niet. Nee, nee, nee, nee leven na de dood. Ik, ik vind het jammer, omdat uh, uh, het is jammer dat, uh, na de dood niet meer is. Maar uh, nee, geloof ik niet. Ik geloof in God, op een uh, zeer bijzondere manier. Wat is er bijzonder aan jouw geloven in God? Kijk, uh, ik ben absoluut tegen de fundamentalisme. Absoluut. En eh, ik geloof dat eh, zijn niet alleen eh, eh, moslim fundamentalisme, maar ook christelijke fundamentalisme Wij zijn de eigenaar van de waarheid en de anderen zijn verkeerd. God is, eh, is iets die bestaat. En eh, zo groot is onze God van eh, eh, Christus als eh, eh, Mahoma van, voor, voor, voor de islam of Boeddha. Er zijn alleen maar eh, bepaalde eh, expressies van God, in dit leven. Eh, er is een vrouw, eh, theoloog, Karen Armstrong, die zegt, is heel bijzonder. Ze zegt, er is niets buiten. Dus zoek maar niet een soort figuur of zo. Nee, God zit in jou. In jouw eh, ziel. Eh, en dat moet je waar maken. Eh, God maakt je elke dag eh, waar, zegt maar. En niet zomaar in figuren. Zo geloof ik, op die manier. dus, dus Daarom dat is een bijzondere ja, manier. Ja, dat is een bijzondere manier. Want dat zou betekenen dat er dus heel veel uh, uh, kleine, dan wel grote, individuele goden zijn die in ieder mens uh, in de persoonlijke huizen. God. Ja, ja. en persoonlijke ja. God, natuurlijk. Dat ja. vind ik wel belangrijk. Ja. En, in, en niet iemand die je moet blind volgen. Nee, God is. Uh, meer intelligent dan dat. Pepe, Zepeda ja. Varas. Uh, uiteindelijk dus, uh, die datum ben ik nu weer klaar. Uh, in februari kwam je naar Nederland. 19, uh, 19 februari. 1976? 1976. En dat moet heel kil en koud geweest zijn, want je kwam ergens uh, uit uh, ja, Chili, 25, 30, 35 graden. Ja. En dan, dan, dan kom je hier aan met je broer, in ballingschap. En, en dan 3 drie, dan, dan, dan drie of je met vier iets. graden onder nul. En echt zonder goede kleren. He. Maar, dat maar waren kun je waren nog wat, wat je gevoel was toen je aankwam. Het, het ja. leek me echt een cultuurshock van hier tot heel ja, ver. Maar, ja, maar dat is absoluut waar. Ja, was zal nieuw gebeuren? He. Dat was de vrachtteken. Maar van de andere kant, we waren zo gelukkig. Zo blij. Je had al twee Hendelijk kinderen. Vrij, eh, ja, Hendelik vrij. Eh, dus laat het maar, alles is goed. En inderdaad, nou Nora, ik kan nooit... En dat meen ik heel serieus. Hè. Ik kan heel kritisch zijn, ben ik ook... over bepaalde aspecten van de politiek in Nederland... over de crisis, over de omstandigheden... over bepaalde ideeën die, die maken een slechte beeld van dit land... dat zo prachtig was, een voorbeeld voor de wereld in de jaren 60. Maar ik kan nooit slecht over Nederland praten. Ik heb de beste solidariteit van mijn leven gekregen. Dat was een hele belangrijke moment. Alles. Maar dat meen ik serieus alles. Nu is het zo, zo anders geworden. Hè? Maar toen kreeg ik geld om kleren te kopen. Voor mij en voor mijn familie. Ik kreeg geld om een appartement, meubel te kopen. Alles gratis. Ik kreeg de mogelijkheden om eh, snel te werken. Ik kreeg 200 Nederlandse les. Ik kreeg eh, een psycholoog. Alles door de regering betaald. Alles. Nou, die kansen die... Wat ik nu ben, dus heb ik aan, aan Nederlands en aan de wereldomroep te bedanken. Dus, ehm, en dan helpt ons zetten om de idee van het leven ook. En dat, dat leer je ook. Eh, zo belangrijke aspecten van de democratie van dit land. Dan je kan eh, tien jaar lang discussiëren over een bepaald onderwerp voor de toekomst. Dat gebeurt niet in Latijns-Amerika. En dat heb ik geleerd hier. Dus ik ben een, een dankbare persoon. Kritisch, maar dankbaar. Maar ik denk ook dat het heel goed is om kritisch te blijven. Want dat is natuurlijk binnen jouw werk, ook voor uh, de wereld. Essentieel. Is, is dat heel belangrijk? Ja, een ja, journalist ja. die geen kritisch is, moet andere werk zoeken. Ja, sowieso. <laughs> ja, ja, nee, maar omdat we het er eerder ook even over hadden... dat uh, toen je jong en onbezonden was... Ja. Je, je eigenlijk uh, veel te veel vanuit een niet-neutrale positie Precies. dingen ging roepen. slecht. Uh, en, en dat is misschien niet het, uh, het juiste uitgangspunt. Precies. Um, ja, jij kwam hier en toen had je al twee kinderen. Jouw broer had ook al een dochter toen ja. je hier naartoe kwam. Ja. Hoe hebben die kids zich uh, weten aan te passen? Is dat goed gegaan? Want dat lijkt me ook best wel een overgang. En wat geef je ze dan vervolgens weer vanuit die tweede cultuur mee? Het eh, eerste jaar was een afschuwelijke jaar voor de kinderen. Omdat eh, eh, soms... Eh, mijn kinderen eh, gingen onder de bed om te eh, proberen te ontsnappen van de school. Ja, natuurlijk. Gingen naar, naar een school waar iedereen praatte een andere taal. Die begrepen helemaal niet. Maar dat is een, ja, misschien veel minder dan een jaar geduurd. Omdat, en dat wordt heel makkelijk. Veel beter dat met onszelf, zeg het maar. Omdat ze, ze pakken de taal heel eh, snel en dan worden ze. Eh, Eigenlijk eh, Nederlands eh, jongens geworden. Ja, en zo... mijn, mijn jongens praten heel goed Nederlands, perfect, en ze praten een redelijk Spaans. <laughs> Zeker maar. Spans, ja. Ja. Ja. En wat bijzonder is, is als zij thuis zijn, eh, ze, ze praten met mij Spaans, maar ze praten onder elkaar Nederlands. Op dezelfde moment. En ja. dat is de combinatie, en ik vind het toch een goede combinatie. Dat is een soort ook een, een goede kant, zeg het maar, van, van dit land. Dat we zo verschillende culturen. Het mag Wat allemaal het. lekker door elkaar. Ja, ik, natuurlijk. Ik houden er ook al van hoor. Niet iedereen denkt zo, maar goed. Maar het is. Dat is, nee, dat, dat is, dat is jammer. Dat is dan is het aan ons weer om daar uh, eventueel kritisch op te reageren. Tuurlijk. Of kritisch naar te kijken. En alle wederkanten Absoluut. weer uh, te laten horen. Zo'n zo aanpassing in Nederland voor de kinderen. Dat is best pittig. Hè? En Ze ja. duiken dus onder, onder hun bed om niet naar school te hoeven. Maar uh, dat lijkt me nog een peulenschil... Uh, in vergelijking met hoe zij hebben moeten omgaan... met de situatie dat hun vader in het gevangen zat. Of hebben zij dat niet heel bewust meegemaakt? Nou, ik heb alleen een, een hele moeilijke moment gehad. Toen ik toen in de gevangenis was... Uh, mijn, mijn zoon Andres is één keer op bezoek gegaan. En plotseling vlaggen mee... Eh, papa, waar slaap je? Ik wil graag kijken waar je slaapt. Dus ik heb gezegd, nou, oké, okay, ik zal even vragen. Hè? Ik vraag het uh, toestemming en inderdaad gingen ik uh, naar de slaapkamer... waar wij vijftig uh, bedden waren. Dat waren alle, alle bij elkaar. En uh, nou mijn uh, zoon keek de bedden en die zegt... Oké, okay, papa, heb je gezien, wij gaan nu naar huis. Ik zeg, maar ja, maar, anders dan kan ik niet naar huis. En uh, ja, dat was een moeilijke moment. moeilijke moment voor, uh, voor Pepe. En ook voor And... om, om kan ik niet goed ja, ja. uitleggen dat ik ben in de gevangenis... en daar kan ik niet uitgaan. Zijn, maar. En was het voor Andres ook een moeilijk moment... omdat hij wel in de gaten had dat zijn papa Ja, zeker. Ja, zeker, zeker. Ja. Dat was een moeilijke moment. Ja. En uh, feestelijke momenten, die zijn er... Ja, je kijkt nu ja. naar de klok. Dat is echt typisch dat, <laughs> dat, dat radiomakers uh, uh, tikje... Wat, wat de meeste mensen hebben. José, prettige momenten. Ja, prettige momenten, want wat gaan we naar... Ja, leuk, een feestelijk moment waarvan je zegt... Nou, dat vind ik eigenlijk wel de moeite waard om daar eens even op te proosten. Het is, het is nu uh, 21 juli 2012. Uh, we, we gaan het eens even over de toekomst hebben uh, die, die er voor ons ligt. Maar speciaal daarvoor hebben wij uh, voor dat feestelijke moment... wat jij trouwens moet gaan ja. aangeven waar je op zou willen proosten... speciaal daarvoor hebben wij een, uh, een cocktail uh, bedacht voor je... En euh, dat is euh, oh God. een heerlijke zomercocktail. Die gaan wij live <laughs> uh, gaan we die shaken. En die is speciaal geselecteerd voor jou, José Zepeda. Wara een passievolle cocktail voor een bevlogen Chileen in dit geval. En waarom deze? Ananas Pichot. En dat is omdat daar het drankje Pisco in zit. En dat is uit Peru of Chili. Daar zijn we het nog niet helemaal over eens, geloof ik. Nou, van mij wel. Ja, jij, ik denk, jij weet het ja, ik wil, wel, voor natuurlijk. Voor mij is het denk ik, Nee, nee, nee, nee. Ik denk dat de pisco komt uit Peru. Zeker. Dan gaan Zeker. we het gewoon uit Peru drinken. Wil jij eventjes de ingrediënten voorlezen? Dan ga ik ze er even bij pakken. Dus uh, je hebt uh, nodig voor deze... Uh, oh, piscojito. Dan heb je drie delen pisco nodig. Dan heb ik hier een, uh, trouwens... Dit is een Chileense pisco, die kapel. Uh, dan heb je twee delen uh, uh, limoensap... Eh, vers geperst. Een deel suikersiroop. Hebben we ook vers gemaakt? En een deel eh, ananaspuree en eisblokjes. En je meen het serieus, hè? Je zal toch eh, live doen, hè? Ik dacht dat het een grapje was. Nee, het is geen grapje. <laughs> Dit is heel serieus. We gaan hem echt, uh, we gaan hem echt maken. Ja. Oh god, en heel vroeg ook. Ja. ja. En, uh, okay. wat, wat is eigenlijk. Uh, een, een feestelijk moment waarvan jij zegt, nou dat vind ik toch wel leuk om daar eens een keer op te proosten. Dat uh, van mijn leven bedoel je van de, ja, ja. of van de toekomst waar, waar, waarvan nee, je denkt dat ik het heb, gaat ik gebeuren. Nee, ik heb vorig jaar in, in, in, in Paraguay een iedere doctoraat gekregen. Uh, en dat vind ik een zo'n prachtig moment. Echt waar. Omdat het geeft me ook de kans om uh, over mijn leven te vertellen. Over mijn moeder te spreken en aan mijn broeder in openbaar eh, te bedanken voor alles wat ik heb van haar gekregen. Ik heb ook eh, de, de, de, de, de mogelijkheden gekregen om aan de wereldomroep te bedanken. En ook aan Nederland te bedanken voor alles wat ik heb in, in mijn leven gekregen. En de mogelijkheden die hebben zij voor mij gecreëerd eh, en gegeven. Dus ja, dat was. Eh... En en het moment. lijkt me ook zo'n mooi, triomfantelijk gevoel... even in de positieve zin des woords... Ja, nou, de triomf, natuurlijke, natuurlijke, ja. uh, richting die mensen die jou iets hebben aangedaan... en die jij wilde bewijzen, het kan ook anders. Ja. Inderdaad, He? dat was, uh, ja. Doe jij die heel graag? Drie delen, Oh ja, echt waar? Vind je dit niet zo leuk? <laughs> nee, ik vind het ontzettend leuk, maar drie, oh, oh, dat heb je. Ja, nee, dat kan een, ik wel ja, doen. Ja, ja, nee, dat kan Weet ik wel je, doen. Um, ik heb eigenlijk, um, José, nog ja. helemaal uh, niks gehoord tot op heden over jouw vader... Ja. Ik begrijp dat je moeder dat dat een eh, hele warmhartige vrouw was met mooie verhalen. En waar je alleen liefde van gekregen hebt, maar niet meer de tijd hebt gehad om terug te geven. Ja. Maar jouw vader. Kijk, uh, wat was dat voor een tip? Even ik, uh, los van zijn bioscoopexploitatie. Uh, wat, wat heb ik van mijn vader gekregen? Van mijn vader heb ik de stem gekregen. Mijn vader had dezelfde stem dan ik. Dat heb ik van hem gekregen en ik ben een heel dankbaar. Dan de tweede die ik heb gekregen is de ambitie. Mijn vader was een heel ambitieuze man en dat in de goede zin. heb ik ook van hem gekregen. Maar om eerlijk te zijn, ik heb ook moeilijke momenten met mijn vader. Toen mijn moeder overleden, hij ging hij twee, drie maanden later met mijn zuster naar Santiago, naar de hoofdstad. En wij bleven alleen eh, achter mijn broer en ik. En wij moeten eh, ons leven eh, zorgen toen ik 16 was en mijn broer eh, 14. Dus... dus hij heeft je in de steek gelaten. Is dat eigenlijk wat je wil zeggen? Dat, eh, dat is precies wat ik wil eh, zeggen. Dus dit is, een, is een, een wonder van het leven, en eh, God dank dat eh, wij hebben een goede leven toch gekregen. Uh, met vele uh, vechten en met veel doen en met veel ervaring. Een uh, hele rijke leven. Heb je hem nog teruggezien ooit, daarna? Ja, zeker. En ik ga uh, zeggen uh, wat wij noemen onder de strepen een goede relatie. Ik kan met hem uh, drinken, eten. Ik kan uh, lieve papa zeggen en enzovoort. Maar, nou, ik zou uh, ik toch intern het... woest zijn? Ja, en, en uh, ja, maar dat zo ben ik papa niet. niet nee. <laughs> maar, maar van andere kant. Ja, ben je nou echt zo vergevingsgezind, of, of leg je jezelf dat op omdat nee, het een overlevingsstrategie is? Nee, maar kijk, uh, uh, op deze manier om te gaan betekent niet dat, uh, dat ik heb vergeten. Nee, zo is leven en uh, zo is gegaan en dit is de vader die ik heb gekregen. Ik heb geen andere vader gehad. En uh, mm -hmm. ja, uh, laat hem maar en, uh, maar ik heb goede herinneringen van, van, van andere momenten. Maar eh, geen slechte onbepaalde moment waar cruciaal voor ons leven was. En dat kunnen wij niet vergeten. En in de tussentijd e, zit ik naar je te e, luisteren. Maar ik ben ook bezig met daar iets van suikersiroop in te gieten in deze... Ja, die uh, eens hierop. En, en, en dit is de, uh, Ja, dit dat is moet de... jij even doen. Dat zijn twee delen um, ananas. Uh, ananas. Ja, en dat, dan moet ik dat doen. is ook vers gemaakt. Hè? Ik geef je even dat dingetje. Ja, dank je wel. Kijk. Oké. Okay. Maar dat, dat, ik vind het wel heel knap van je dat je, ondanks het feit dat je vader jou dus in de steek heeft gelaten, dan toch op deze ja, laten we zeggen, familiair menselijke manier met hem om te gaan. Ja. Want dat kun jij je toch van, van, uh, van je eigen kinderen niet voorstellen... Dat je, dat, je, dat je ze in de steek zou laten of vis ver. Nee, nee, nee. Ja, maar precies daarom. Hè. Dus de slechte ervaring in het leven kan je gebruiken om een goede... Uh... ...op goede daden te, te, te, te doen, toch? Ja. En zo probeer ik te... Dus dan ben jij de beste vader ever, want... Uh, oh, we <laughs> vergeten de munt, maar Barbara Albert die komt het eventjes aanvullen. Oh, de, op, de munt, We okay. zitten zo heftig te praten dat we de helft vergeten... ...en dat het inmiddels vijf minuten voor zeven is op Radio 1. Ja. Ik ben in gesprek met José Zepeda Varas. Ik moet eigenlijk zeggen, Pepe... Uh, er moest namelijk ook nog een, uh, een klein beetje munt uh, in het glaasje. Ja. Die heb je trouwens heel mooi uh, opgesierd met een fijn kerstje... en een uh, vers stukje ananas Mag en een fijn rietje. Die... welke wil je De hebben? slot? Ja, ja, juist. En goed vasthouden, het dopje ook vasthouden als je shaked. Maar ik denk iemand uit Chili, kijk, het dondert er meteen af... die zou dat moeten kunnen. Ja. Hebben de Chilenen ook een beetje een uh, cultuur... op het gebied van fijne uh, cocktails en dergelijke? Ja, en wij hebben... Ja, een van de beste wenen van de wereld, toch? Ja, dat sowieso. Daarom zeg ik heel makkelijk, omdat dat is waar ook. Pisco komt uit Peru. Maar een van de beste wenen van de wereld komt uit Chili. Ah, dat weet ik ook, Tras. Dat, dat zijn wij toch goed in de balans. Ja, maar die Pisco, eventjes uh, tegen correctie. Uh, jij zegt dat het uit Peru komt, maar over het algemeen. Uh, is er is discussie een discussie. Nog open? Ja, ja, maar ja. goed, uh, daar hebben we een beetje gepikt. Tijdens de, de, de oorlog 150 uh, jaar geleden. Ja. Maar die komen uit Peru. En het, het zijn ook van die, van die minimale details. Het gaat gewoon nergens over. Je nee, precies. Ja. De dingen hebt meegemaakt <laughs> Zo die jij eens meegemaakt. Ja. <laughs> ja. Oh, nou, kijk, hier is de cocktail. Ja, hij is een beetje is, uh, is, uh, geel Ik van hoop dat toer. de mensen met de webcam kunnen daar kijken. Maar het ziet prachtig uit. Ja, ziet er mooi uit. Vind je niet een beetje vroeg voor een cocktail, Nora? Uh, het lijkt voor mij altijd aan het einde van zo'n nacht. lijkt het bijna avond. Oh, het precies een een daarom. Ritme. En dat moet jij ook weten, want jij hebt ook nachtdiensten gewerkt. Drie jaar lang, wereld, ja, omhoog. nachtdiensten, ja. Oh, het schiet al zo op. Het is bijna drie minuten voor. We moeten hem echt even gaan proeven en kijken hoe die, uh, hoe die smaakt. Oké. Okay. Uh, jouw toekomst, heel kort. Cheers. Daar, daar proosten we sowieso op, want we hopen natuurlijk Proost, dat een toekomst Proost, ik zal over de toekomst. Ik, ik wil graag oh, even het, het, proeven. Oeh, Oeh, is wel lekker hoor. Heerlijk zeg? Toekomst. Ik stop ja. eh, officieel bij de Wereldomroep eh, 30 oktober. Dus. Eh, een, eh, dan ga ik met een sociale plan naar huis. Maar. Eh, jag uh, uh, hopp att vi kan uh, fördra all frilans uh, bepalde projekter en bepalde uh, verk uh, för det viljå um, området och hjälpen in de och så fort. Journalist voor het leven. Hè? Dat, dat, dat weet je tot de laatste seconde. Oké, inderdaad. En ik denk ook dat het zeer de moeite waard is. En wij in ieder geval zijn die mening toegedaan... dat jij je stem letterlijk en figuurlijk laat gelden. Ik heb hier een, een doosje vol geluk, want het is nog net niet voorbij. En dat is uit handgeschept papier. En daar zitten een heleboel kleine rolletjes in. Kijk, ik zal het even tonen aan de webcam. En op elk rolletje... Ja. Papieren rolletje. Op elk rolletje staat een spreuk. En nu is het de bedoeling dat jij op goed geluk met dit pincet... daar één rolletje uithaalt. En die spreuk wordt jouw geluk voor uh, misschien wel uh, na oktober... of alleen maar de komende dag. Uh, we kijken wel even hoe die uitvalt. <laughs> we moeten toch ook een beetje... Uh, oh, dat gaat maar net goed. Ook een beetje kijken naar... Uh, ja hoe die luidt. En dan, en dan, en dan gaan we zien uh, hoe we hem toepassen. Want uh, nachtvluchten van Max is namelijk uh, voorbij. We zijn geland. Ik heb geland. niet mijn bril. Kan je voor oh, mij zo, zo vriendelijk voorlezen. lezen? Ja. Omdat... Uh... We zijn geland Kleine in de letters. vroege zaterdagochtend van 21 juli. En ik was in het laatste uur in gesprek met journalist en schrijver... José ofwel Pepe zepeda Vargas. Voor informatie over onze uitzendingen kunt u kijken op onze site nachtvluchten.fm. En u vindt daar ook de links van onze gasten. En tevens staan daar nog twee prijsvragen waarmee u kans maakt op mooie boeken. En die prijsvragen die staan ook op teletextpagina 331. Volgende week... Onze allerlaatste uitzending. Vijf uur lang live gasten met tafelheer en singer-songwriter Maarten Peters. Vanaf de luchtverkeersleiding Toren op Schiphol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 verspil je 60 gelukkige seconden van je leven. Absoluut waar. José, <laughs> dit is echt de meest prachtige spreuk en zeer van toepassing. Absoluut. José Zepeda's Varas, mag ik je heel erg danken voor dit gesprek? Nee, aan jou wil ik graag bedanken. Het was een prachtige gesprek en veel geluk voor jou en voor jouw groep... en ook voor Barbara. Dank He, je wel.